NOS Nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De straf voor ex-neuroloog Jansen Steur is sterk verlaagd. In hoger beroep is hij veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijk. Jansen Steur stond terecht omdat hij bij tientallen patiënten verkeerde diagnoses stelde. Hij vertelde hen dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Volgens het gerechtshof is niet te bewijzen dat hij dat expres deed. Jansen de Steur krijgt zes maanden voorwaardelijk voor de diefstal van medicijnen en het vervalsen van recepten. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Willem Holleder uitgebreid. Hij wordt er nu ook van verdacht dat hij opdracht gaf voor de moord op Willem Enstra, Cor van Hout en John Mieremet. Dat maakte de officier van justitie vandaag bekend op een pro forma zitting. Waar wordt besproken hoe de rechtszaak verder gaat. Holleder was al aangeklaagd voor betrokkenheid bij de liquidaties van drugshandelaar Kees Houtman en cafébaas Thomas van der Bijl. De kiesraad vindt dat ronselen van stemmen harder moet worden aangepakt. Ook moeten de regels duidelijker worden, staat in een advies aan minister Plasterk. De kiesraad wil voorkomen dat partijen actief op zoek gaan naar volmachten van mensen die niet zelf gaan stemmen. Nu is het ronselen van stemmen een overtreding. De kiesraad wil dat het een misdrijf wordt waar zwaardere straffen op staan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar waren er veel geruchten over het rondselen van stemmen, maar er is niemand vervolgd. Het parlement van de Chinese stadstaat Hongkong heeft een controversiële kieswet afgewezen. Daarin stond dat de Chinese regering inspraak zou krijgen in de kandidatenlijst bij de verkiezingen in 2017. Nu de wet is afgewezen, lijkt het erop dat die verkiezingen van de baan zijn. Het afgelopen jaar waren er in Hongkong veel demonstraties tegen de kieswet. Tienduizenden pro-democratische activisten eisten volledig vrije verkiezingen en geen inmenging door Peking. Het weer, van tijd tot tijd zon, vooral in het noordoosten kans op een bui, het wordt 14 tot 19 graden. Morgen en zaterdag meer bewolking en buien en nog iets frisser.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 Редактор I still gotta walk behind an old lady in the grocery line Praying that my car don't get declined van zon, zee, Zandvoort en Zeebrugge. Zo'n voort!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 I'd rather be Yeah, yeah. Oh.